ZANG Ja, will you dus welkom uh... Bij het programma Midweek Express op Ridder Radio. Het is vandaag weer woensdag. En het is uh, nu vijf minuten over negen. En het is vandaag de 1 juli van het jaar 2015. En ik ben Jaapio. Oftewel, gewoon Jaap. Oké, okay, mensen. Ik ga eens even kijken. Wie zit er allemaal op de chat? Dat is onder andere Edwin, Gerard, Operator... En... De Red Reds. Nou, we hebben dus... Uh, de bloe even staan hier, de chat. Ik wil deze uitzending even niet skypen en ook niet uh, via Teamspeak uh, communiceren. Dat wil ik uh, op z'n vroegst volgende week doen. Uh, want ik ben er nog niet helemaal uit met wat, zeker wat betreft de Teamspeak niet. Want het, uh, ja, als ik... Uh, ik moet die twee andere computers nog eens een keertje zien aan te sluiten. En dan kunnen we gewoon lekker bellen weer. En uh, zonder uh, toestanden. Dan kan ik gewoon elk uh, kanaal dus apart via de geluidskanaal uh, mixen en zo. En dan werkt het uh, weer als een tierenleer. Dus vanavond uh, hebben we alleen de chat erbij. Dus volgende week zal ik uh, kijken wat ik kan doen om via Teamspeak en via de Skype... Uh, uh, dus dat mensen gaan kunnen bellen, dus vanavond uh, dus niet, dus we moeten nog even uitzien te vogelen. Nou, we gaan dus muziek draaien onder andere, en uh, mensen kunnen natuurlijk reageren op de chat, en uh, natuurlijk mensen die niet op de chat zitten en die luisteren ook welkom natuurlijk. Uh, we draaien vanavond uh, uh, keltische muziek zo tussendoor, en uh, nou jongens, ik zou zeggen geniet ze, en af en toe zeg ik er eens wat reageer ik op de chat? Dus, uh, nou mensen, geniet ze. Prachtige muziek is dat, hè? Ja, ik weet ben even kwaad hoe het liedje heet. En uh, oké, okay, ja, we gaan hier op de chat over een hele andere radiostation. Maar we zijn bezig op ridderradio, dus niet op, uh, met wat anders. Dus graag, uh, oké, okay. het probleem is al opgelost. Nee, nou, we het gaat weer over iets anders. En uh, we gaan geen uh, andere stations uh, uh, hulp lopen vragen... Via dit kanaal, dat gaan we niet, uh, niet doen. Dus uh, zeker niet tijdens de uitzending. Oké, okay, jongens. Uh, ja, um, Vlinder is erbij gekomen, zag ik. En even kijken, zijn er nog meer mensen bijgekomen. Oké, okay, ja, Vlinder dan, hè. Dus Edwin, Vlinder, Operator, Red, Red En Gerard zitten op de chat op dit moment. Jullie kunnen allemaal mee-chatten. Ga naar www.redderradio.com. Volgende week. Uh, zijn we gewoon via uh, de ja, uh, Kun je gewoon bellen Via Skype Of uh, via Teamspeak En ik ga er aan werken Deze week morgen en vrijdag vrij Dus heb ik s'avonds uh, Wat meer ruimte Om, om wat onder de computers te pielen Dat ik uh, gewoon de geluidskanalen Van de Skype en de Teamspeak uh, Door Dit kanaal te kunnen mixen Met een Echt een mengtafel. Dus dan kunnen jullie lekker weer bellen volgende week. Vanaf 9 uur. Oh ja, Gerard was hier natuurlijk uh, met, uh, de, de, met het programma uh, De Olijfboom. Ja, dat was uh, heel interessant. Het ging allemaal over oudere volkeren en zo. En over uh, ja, allerlei talen. Hoe talen zijn ontstaan. En, uh, een beetje geschiedenis, uh, 6000... 10.000 jaar geleden. Allemaal oh, heel leerzaam. Uh, hoe ik het nu doe, uh, Donog. Hey, Donog is er ook bij. Welkom, Donog. Uh, hoe ik nu aan het uitzenden ben. Ik ben naar Vijgerboom. Ja, goed, zo dress werd. Vijgenboom was dat. Programma Vijgerboom van Gerard. Onder de Vijgerboom. Um, ja, hoe ik nu aan het uitzenden ben. Via de MW3U ben ik aan het uitzenden. En ik zit natuurlijk op de chat. Dus, uh, en ik werk dan via Manicam voor, uh, als mixer. Dus uh, ik zit dus niet op de Teamspeak en ook niet op de Skype. Maar dan ga ik volgende week uh, zorg ik dat, dat alle twee kan. Dus dan kan iedereen bellen weer. En uh, dan uh, werkt het perfect. Dus ja, gezellig. Dus, uh, uh, Donag is er ook bij gekomen, zie ik. Het is dus nu 7 minuten voor half 10... Ja jongens, uh, jullie, uh, ik zal heel kort houden over het onderwerp wat ik nu ga vertellen. Uh, wat daar van de week is gebeurd hier in Den Haag. Ja, ik weet niet, uh, daar is nou weer een herdenking, of een, noemen ze dat, een demonstratie bezig. Ik hoor in ieder geval geen politiehelikopters. Het schilder waar ik leg hier ongeveer een kilometer of twee vandaan. En ik heb wel de helikopters over gaan in de verte Sirenus. Hier in deze wijk, in het Laakkwartier. Gelukkig niks aan de hand geweest. Maar uh, ja, Schilderzaak was gisteren weer raak, zoals jullie weten, die uh, Arubaanse uh, uh, jongen uh, toen. Uh, ja, wat daarmee gebeurt. Dus jullie weten het wel, hè, met de politieactie. Politie ging, uh, ik heb die beelden gezien op tv, die gingen bovenop hem zitten. Hij is uh, door zuurstofgebrek overleden. Ja, natuurlijk niet, niet zo slim, hè. Dus uh, ja, en uh, die rellen, ja, ik vind een demonstratie perfect. En herdenking ook perfect terecht. En dat ze eindelijk nou eens een keer serieuze problemen gaan oplossen. Van hoge hand, Dan wordt een keer hoog tijd. Want het kan natuurlijk niet zo langer doorgaan, toch? We doen, kijk, uh, er zitten uh, lieden in de schilderzaak. Dat uh, zijn ook geen liefertjes, Die lopen ook de politie uit de uh, Ja, inderdaad, dood of schuld door de politie gestikt. Dat klopt, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. En uh, ja, zoiets kan ook niet. Als je iemand aanhoudt, dan... Uh, ze hadden ook kennis zeggen van, joh, uh, jij hebt een wapen, hup, handjes omhoog, we gaan je fouilleren, rustig blijven. En dan was hem, had die jongen misschien nog geleefd, maar dan gaan die, wat gaan ze doen, gaan ze met vijven op hem zitten. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet, ik bedoel, we zitten, uh, ja, we zitten niet in een uh, stenen tijdperk dat we elkaar maar gelijk... Uh, nee, dat klopt, hij had ook, uh, was ook nuchter, ja. Maar nou, jongen maakt dan een geintje. Hij ja, zei even tegen die agenten van ik heb een wapen bij me. Nou is dat ook niet zo slim om dat te zeggen natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld op Schiphol eh, in het vliegtuig wil stappen. Je roept voor de gein tegen hem. Als je zeker heb een bom in mijn tas. Ja, geheid dat. Allemaal getrokken pistolen om je heen staan. Maar dan gaan ze je nog niet gelijk neem ik aan bovenop je zitten. Of je neerknallen. Je moet altijd zorgen dat de arrestant eh, ongeschonden meegenomen wordt, dan wordt hij verhoord. En als er niks aan de hand is, wordt hij gang weer netjes vrijgelaten. Weet je zo? En dan van, jongen, maak niet meer zulke grappen. Want voor hetzelfde geld had hij wel een pistool bij zich. Maar dan ga je niet met vijf, zes man bovenop hem zitten dat hij stikt. He, dus oké, okay, ze zijn met onderzoek bezig. Het is uh, inderdaad door die politieactie, is hij helaas ook verleden. Ik leef mee met de familie. Tuurlijk, het is verschrikkelijk. Maar die rellen daar, zodat het... Uh, er waren uh, voetbalhooligans bij die er niks mee te maken hadden. Er waren mensen bij die alleen maar wouden rally. En uh, het was, uh, die demonstratie was vreedzaam bedoeld. Maar ja, andere mensen hebben, de, uh, hebben het verpest door een rotzooi te trappen. En het zijn altijd vaak dezelfde gasten die uit zijn op, uh, op rotzooi. Helaas, uh, dat is niet alleen in Den Haag... Dus, uh, Vrouwen elke grote stad uh, is dat zo. En dat was vroeger ook. Het is niet van de laatste jaren dat was vroeger net zo goed. Gebeurde het ook wel eens. Dat ze allemaal tegen de politie keerden. En, uh, en kennen kunnen wel bepaalde bevol bevolkingsgroepen aanwijzen. Maar vroeger uh, gebeurde het ook. Hein? In de jaren zestig gebeurde het al in de jaren zeventig, tachtig, negentig. En het gebeurt nog steeds. Ja, eh... Uh, Goed, hierbij wil ik het uh, afsluiten. Ik ga eens even kijken of ik nog een leuk liedje kan draaien. Uh, ja. Uh, ik zie mijn eigen getypte letters niet meer, zegt Vlinder. Oh, ja. Oké. Okay. Uh, ja, ik ga eens even kijken hoor. Ik ga eens even kijken. Uh, ik heb nog meer uh, liedjes natuurlijk. Moet ik even... Uh, even kijken of ik nog een leuk liedje heb. Uh, ja, allemaal Keltische liedjes wat je zojuist gehoord hebt. Wat prachtige nummers allemaal. Ik had de luids wel wat langer kunnen maken, want ik heb het allemaal van tevoren gemixt. Want ik, uh, ik kan wel liedjes losdraaien ook, natuurlijk. Dus, uh, ja, het is nu twee minuten voor half tien. Tijd voor een liedje. Dat moet ik wel even, even zoeken. Oh ja, kijk eens. Ik heb nog wat van Jacco gekregen. Even kijken hoor. Taram, nee, wat heet dat nou? Taramantra. Nee, we gaan wel iets anders draaien. Van Silla Memories. Dat is het volgende nummer. Daar komt ie. Prachtig nummer, meisje. Van Sela met Meis. Prachtig nummer. Ja, ja. Heel mooi om naar te luisteren. Lekker als je lang uit op de bank ligt met een glaasje cognac of zo. Zeg maar wat. hè. En, uh... Of, of, of een lekker vrouwtje, die, die, die lekker bij je ligt te hangen en zo. En een beetje knuffelen zo. En dan zo'n muziekje op de achtergrond. Wauw, ik zie het helemaal voor me. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, uh, het onderwerp waar ik net over had, dat gaat nog even door op de chat. Uh, het gaat nou weer over winkeldistal, uh, zie ik op de chat. Ja. ja, weet je wat het is? Sommige agenten die denken dan... Dat ze superair zijn. Door arrogant mensen toe te spreken. En dat pikt de jeugd tegenwoordig niet meer. Autoritair gedrag. Uh, ja, dat uh, vroeger dan, dan, dan werd men een beetje. Voerde men zich zeg maar. Uh, Zeg maar 50 jaar geleden, als een agent uh, je heel uh, autoritair uh, toesprak, dan krompen mensen ineen. Uh, ja, meneer, nee, meneer. En tegenwoordig worden mensen boos als je heel autoritair doet. Dus dat werkt niet meer. Uh, tuurlijk, uh, uh, als iemand uh, uh, vervelend wordt of een grote mond hebt, natuurlijk hoeven ze dat niet te pikken. Maar dan, dan moet zo'n agenda bijvoorbeeld zeggen van... nou, joh, je moet jezelf eens horen praten. Ik ben toch ook netjes tegen jou. Weet je wat ook geholpen heeft? Hier in Den Haag hebben eh, controleurs in de bus en de tram... hebben tegenwoordig een nieuw protocol. Wat doen ze? Vroeger kwamen ze binnen. Ja, legitimatiebewijs alstublieft. Ja, dank u wel. U oh, heeft geen legitimatiebewijs. Oh. Oh, en dan, ja, dan willen nog we wel eens tot conflicten komen... Krijgen ze klap of zo. En, uh, maar tegenwoordig doen ze het anders. En het werkt, het werkt. Agressie is stukken minder geworden daardoor. Dan komen ze binnen en zeggen ze: uh, Goedenavond, uh, meneer. Ah, lekker weertje hè? Lekker aan het voetballen geweest. En heb Ado nog gewonnen? Oké, okay, ja, mag ik even uw lichte maatje bewijs zien? En dan breekt het ijs. En dan: Hé, hey, hij is een van ons. Hij is ook een Ado-fan. Ik zeg maar wat, weet je wel. En. En hij is agressie. Die, die, die, die is weg, weet je wel. Die, en het schijnt te helpen. Dus nu. Uh, ja, je hebt altijd wel al ijkels die wel agressief worden. maar. Uh, bij de meeste mensen werkt het wel. U komt binnen, je stelt je al vriendelijk op. van goede uil dames en heren. en dit en dat. En, uh, zo man een mooie hoed heeft u, meneer. Van, oh mevrouw, wat heeft u toch een mooie tas. En <laughs> ik zeg maar wel een gek voorbeeld. En uh, mag ik even u licht en zo gaat dat maar door. Nou, tenminste, uw toegangsbewijs dan hè, bedoel ik dan. Ik bedoel niet, je ID-kaart of je paspoort. Of je, of je, of je <coughs> weet ik veel wat. Uh, zo ongeveer. En dat schijnt toch mensen. Ik denk, hé, een aardige man die komt je, nou, Natuurlijk krijg je mijn kaartje. Of nou, sorry, ik ben vergeten te betalen. Ik ga wel even afrekenen. En van, uh, ja, uh, hey. en het werkt, het werkt, het werkt. Nou, dat was toch mooi. Dat is toch weer goed nieuws, toch? Ja, dat is wel nieuws van een maandje geleden. Maar het schijnt te werken. Mensen merken het meteen al. Dat in plaats van een boze gezicht. zie je allemaal lachende gezichten. Oh, oh ja. Weet je. Tuurlijk. Hier heb je mijn kaartje. Wil je nog een checkje van me? Of, ja, je mag niet roken in de tram. Maar zeg maar wat. Weet je? Dus ja. Uh, het werkt wel. Vriendelijk. Als je je heel vriendelijk opstelt naar een ander. Dus als bijvoorbeeld. Stel voor. Uh, Laten uh, zo'n buurman. Die heeft uh, in de straat. Bij wijze van vervolgens spreken. Die krijgt een beetje ruzie. Met een, met een wijkagent, ik zeg maar wat. En uh, die wijkagent, die zegt, rustig, rustig, rustig, ga zitten meneer, ga zitten, rustig, rustig. Zeg, uh, ja, en uh, begint hij over zijn bol te haaien, geef hem een voor zo moet je luisteren. Ik heb niks tegen, jongen, maar wat jij nou net tegen me zei, dat vind ik niet leuk, dat moet je doen hoor. En dan uh, valt hij in zijn arm. En ah, oké okay, hoor. Dan nou krijgt hij toch wel medelijden met die agent. En, en dan uh, ja. Voor je het weet. Uh, Loopt de hele straatfeesten te vieren. Weet je wel. Oh, goh. Dat hebben toch ook goede agenten. Weet je. Die niet op je buik gaan zitten. Of niet met z'n vijf op je hoofd gaan zitten. Nou ja. Eh, zeg maar wat, Ze hoeven ook niet dansend en knuffelend over straat. Maar het zou wel grappig wezen Als dat zou gebeuren natuurlijk. Hè? Toch, Hey, Dolfijntje is er ook bij, zie ik. Dag Dolfijntje. Welkom bij het programma met Wake Express met Jaap op Ridder Radio. Elke woensdagavond van 9 tot 10. Dus zee hey, Dolfijntje, gewoon leuk. Ja, het wordt wel lekker druk op de chat, hè. Dus, um, ja, goed. Tijd voor een, uh, een gezellig muziekje. Misschien een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, jongens... Uh, ja, uh, jongens, uh, uh, ik weet niet of het bij jullie ook zo warm is geweest, maar hoe warm het ook is, ik ben blij met... Prachtig weer, mensen. Ja, je hoort mensen wel eens klagen van: het is zo warm. Wees blij dat dat mooi weer is. We hebben een paar weken regen gehad. Dan was het maar één dag of twee dagen mooi weer. Was er weer regen. En dan hebben we eindelijk mooi weer. Dan moeten we er ook van genieten, hoe warm het ook is, mensen. Ik bedoel, morgen lekker naar het strand. Vrijdag lekker naar het strand. En zaterdag ga ik uh, wat anders doen. En ik kan natuurlijk niet elke dag naar het strand gaan natuurlijk. Maar dan ga ik weer andere leuke dingen doen. En zondag ga ik ook weer leuke dingen doen. En s'avonds ga ik uh, allemaal computers rommelen. Zodat we... Ja, Vlinda, inderdaad, ja. Ik heb kaugel verwijderd. De hele week, ja. En vanmiddag had ik vrijgenomen. Tenminste, dat had ik uh, gisteren al gevraagd. Dat vonden ze goed. Maar ik heb kaugon verwijderd op de boulevard in Scheveningen. Ja, en, en, en joh, dat is leuk werk, hoor. want het is niet alleen een leuke omgeving. Maar je, ja, wij mannen kijken natuurlijk graag naar schaars geklede dames die daar rondlopen in zo'n zomerjurkje met wijn achteronder. En eh, ja, ik kan natuurlijk niet teveel zeggen, want het is natuurlijk eh, nog geen twaalf uur geweest. Dat is weer een programma meer voor rode oortjes, hè. Zoals jullie wel kennen. Hé, hey, ik mis Sunset en Guus mis ik hier. Oké. Okay. Nou, misschien volgende week. En uh, dat is uh, misschien is het wel uh, leuk om daar eens een keer dan op ver naar in te gaan. Als Guus en zijn het uitzending. Als we uh, op dat chat uh, kunnen we dan misschien wel daarover hebben. Want uh, kijken is ook leuk, hè. Kijk, uh, nou, topless, dat valt tegen, hoor? Je ziet niet veel topless meer tegenwoordig. En als er mensen topless uh, liggen, dan zijn het vaak van die hang. Uh, Hang een sluitwerk uh, waarvan ik denk, nou, sorry hoor, maar dat kan ik nou niet. Uh, hè? Zijn oudere dames en zo van in de toch, die dat nog doen. Want jonge meisjes willen dat tegenwoordig niet meer. Je ziet het heel enkel keer. Maar ja, ik loop niet op het strand, ik loop op de boulevard. En daar lopen nog wel eens aantrekkelijke dames rond. Ja. En voor de dames, daar lopen ook best wel knappe heren rond hoor. In een mooie outfit of zo of, uh, maar goed, dan kijken, wij mannen kijken natuurlijk alleen naar dames. Ja, theezakjes. Inderdaad, theezakjes. Ja, dat vind ik mij niet bekoren, hoor. Uh, topless. Uh, Vlinder, die ligt vaak topless. Oké, okay, ja, Maar geen theezakjes, hoor. Ja. Nou, dan wil ik wel eens een keer gezellig met jou naar het strand. <laughs> die wil ik wel eens... Uh, ik, uh, ja, we doen, uh, zoals jullie weten... Ja, dan ga ik wel eens naar het naakstrond. Dan lig ik ook in mijn blote uh, achterwerk, zeg maar. Daar is er niks mis mee hoor. Ja, Daar lopen theezakjes rond. We lopen wat steviger werk rond. Uh, mensen met slappe billen, mensen met stevige, dikke, dunne, lange, grote, korte, kleine, oude jongen. Voor alles roopt er rond. Ja, <lacht> Ja. Dus uh, ik stel voor om een keer samen met mij naar het naakstrond in Scheveningen te gaan. Dus ik zou zeggen, gezellig, hè? Ja, maar goed, ander onderwerp nu. Het is nu dertien minuten over half tien. En eh, ja, dan gaan we gaan een heel leuk eh, plaatje draaien, meisje, Heel gezellig. En dan heb ik nog wat. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bellevue Gates. Ze heet het volgende nummer. Als hij het ten minste doet. Moet ik wel aanklikken. Juist. Oké, hier komt hij dan. Ja, dat was een uh, uh, prachtige nummer. Uh, Bellevue. Uh, met Gates. De uh, band Bellevue, moet ik zeggen. Oké. Okay. Ja, mensen. dolfijntje Die ligt nu op de bank. Met een glas cognac. En misschien nog wel een hele grote dikke Havana tussen haar vingers. En ze kan met haar voeten op de bank. Met haar hoofdtelefoontje zit ze via een computertje naar dit programma te luisteren. En ondertussen zit ze naar de televisie te kijken. Met de ondertitels aan en het geluid van de televisie uit. Anders kan ze mij natuurlijk niet horen, hè? En, uh, ja, en zo zit bijvoorbeeld. Uh, Doonag, bij wijze van spreken. Uh, een beetje, uh, uh, heerlijk achterover in zijn computerstoel. Met zijn handen in zijn nek ook fijn meester luisteren. Af en toe kijkt hij eens op de chat en zo. En eh, ja, zo, zo stel ik bij dat dan een beetje voor. Hè. Dus eh, ziet er goed uit, of fijnje? Ah, ik weet niet wat er nou goed, goed uit eh, ziet hoor. Ik bedoel, ik zie geen link naar een foto of zo. Vrouwen kunnen heel veel tegelijk, zegt Vlinder. Ja, dat, dat klopt ook. Ja, ze kunnen koken terwijl ze aan het zijn bijvoorbeeld. Ze kunnen bijvoorbeeld kind te borst geven terwijl ze auto rijden. Ze kunnen bijvoorbeeld uh, vliegen, maar ook zwemmen tegelijk. Uh, ja, ik vind het knap hoor. Ik, ik kan het niet hoor. Ik kan maar één ding tegelijk. Ja, je kan wel luisteren terwijl je aan het fietsen bent bijvoorbeeld. maar uh, je moet natuurlijk wel het verkeer in de gaten houden. Je kan bijvoorbeeld uh, zwemmen terwijl je de krant leest. Of het alleen vervelend, tot op een gegeven moment wordt de krant heel nat. Daarvoor hebben ze ook de computer uitgevonden. Want die wordt uh, wel nat, maar je kan er wel blijven lezen. Maar ja, wie neemt er nou een laptop mee in zee? <laughs> ja, misschien een waterdichte. Wie weet, misschien wel een prachtige oplossing... Maar dan mis ik nog een persoon. Ja, Jacco is aan het werk, ik weet het, die werkt tot 11 uur vanavond. Maar ik mis nog een iemand. Ik mis uh, niet alleen Sunset en Guus, maar ik mis ook nog eens een keertje onze Marcus. Ja, Marcusje. Ja, misschien is ze wel filmpjes aan het opnemen. Ja, praten met je kids terwijl je aan het koken en bellen bent. Ja, maar dat zijn weer drie dingen. Hè? Dat wordt een klein beetje te veel van het goede. Dus uh, we gaan zo meteen skypen met Donag Oh, gezellig, gezellig Ja, dat kan ook hè, Dat kan ook En dat is wel mooi, want dat skypen Dat kost helemaal niks hè, Je hoeft alleen maar een computer te hebben Je kan zelfs skypen met je smartphone Dat kan ook, en dat kost ook niks Als je maar een gratis wifi verbinding hebt Dan kan je ook gratis uh, skypen Op je smartphone Nou, ik heb er op mijn Lumia Dat is van Nokia Tenminste, nu heet het dus uh, Windows Phone. En, maar dan moet je wel betalen. En ja, dat vind ik zo gemeen. hè. Dus ja, ik heb nog wel ergens een, een smartphone liggen. En met een, uh, hoe heet dat ook weer? Ja? Dat systeem, Android. Daar kan ik wel gratis mee bellen. En, ja, dat ding, uh, dat loopt zo traag, joh. Wifi is hier cloud. Zo langzaam. Oh. Ja, oké. Okay. Ja, dat. Uh, dat kan hè. Dus uh, ja, even gluren bij de uburen met Skype, zegt Olfijntje. En Marcus ligt op de bank, zegt Vlinder. Oh, hij ligt op de bank te maffen. Ja, dat kan hè. Ja, dat kan natuurlijk. Ja, misschien is hij wel moe. Misschien heeft hij druk gehad met filmpjes maken. Of misschien heeft hij boodschappen voor zijn moeder gedaan. Daar kan je ook natuurlijk moe van worden. En zeker met dat warme weer. Heb je niet altijd zin om. om, om uh, misschien zit hij wel te luisteren. Dat kan ook natuurlijk. Nederland is langzaam door het warme weer. Ja, inderdaad, eh, Vlinda. Een, een druk op de bank. Wel, de Rabobank of, of de ABN AMRO. Of is de Griekse bank zo druk met pinnen? Oh, nou, dat is een gemeen grapje voor mij. Ja. ja, er wordt wel snel gereageerd op wat ik zeg, zeg op de chat. Heb ik zo'n snelle verbinding dan? Dat er een halve minuut tussen zat. Wifi, oh, Wifi, Wifi. Is het nou Wifi of is het Wifi? Ja, vroeger was het Wifi, dus het zal wel Wifi zijn, hè? En hier zeggen ze AI tegen, hè? Dus, nou, we hebben nog acht minuten, hè? Zal ik eh, ter afsluiting. Kan ik, ja, ik ben nog niet klaar natuurlijk, want we hebben nog acht minuten. Maar dat heb ik net al gezegd, geloof ik. Ik val je in herhaling. herhaling. Zal ik nog eens kijken of ik nog een leuk liedje heb? En eh, ik zal eens even zien. Misschien dat ik eens, eens even ga kijken. Uh, Naar nou weer eens een prachtig romantisch chaotic number. En. So, uh, lalalala, lalala, lalala. en de, ja, DJ Tooby met Dance. Dat is misschien een heel goed idee. Nou, hier komt hij Ja, lale. Ja dat is niet romantisch maar vrolijk People, dance. dance, all the people. Nummer, hè? Ja, DJ Tubi was dat met dance. Oké, okay, we hebben nog vier minuutjes. En, eh, mensen, ja, ik vond het heel gezellig. De tijd is al voorbij gevlogen, hoor. Een uurtje gaat best wel snel. Maar ik vond het wel gezellig. We hadden dus Dolfijntje, Donag, Vlinder, eh, Operator, Dreadred, Edwin, en natuurlijk Gerard. En natuurlijk alle luisteraars ...die niet op de chat zaten... ...maar die wel hebben geluisterd. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel erg gezellig. En eh, ja mensen... Ik bedoel, eh, ...volgende week woensdag zijn we er weer. Dan is het eh, woensdag 8 juli. Dan zijn we weer present hier... ...van 9 tot 10 uur s avonds. Dus avonds om 9 tot 10... ...op ridderradio.com. En ja, natuurlijk... Eh, Gerard, ook bedankt voor zijn programma Onder de Vrijgeboom. En die is dus uh, elke woensdag van 8 tot 9, dus voor mij. Dus. En die is ook heel interessant om naar te luisteren. Daar zouden jullie ook eens naar moeten luisteren. Het is dus echt een uh, heel gezellig programma. Het is stil, uh, zegt... Uh, uh, oh, het is stil. Uh, hoe heet dat boek? Waar alle ziektes in staan? Een oorzaak is een heel dik boek. Ja, dicht bij de rodde pijl. Bedankt en tot later, zegt Gerard. Ge ja, Gerard is stil. Oh, bedoel je dat? Dankjewel, lieve Jaap. Was heel gezellig, uh, Vlinda. We hebben nog twee minuten. En uh, ja, ik uh, ken de boel vol praten. Maar ik ken ook natuurlijk een leuk, uh, leuk deuntje draaien. En dan kan ik alvast van jullie afscheid nemen. Uh, ja, dus ik ga even een muziekje opzetten... Antonio Sacco met Times Loves. Oké okay, mensen, tot volgende week. Doei. Doei, doei, doei, doei. Bedankt voor het luisteren.